Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. België heeft weer IS-vrouwen uit Syrië opgehaald. Die zaten daar in een gevangenkamp. Vannacht werden zes vrouwen en zestien kinderen overgevlogen naar een Vlaamse luchtmachtbasis. De vrouwen moeten nu in België de gevangenis in omdat ze lid waren van IS. Het ophalen van vrouwen is net als in Nederland ook in België omstreden. Critici maken zich zorgen om de veiligheid en vinden dat ze hun straf in Syrië moeten uitzitten. Maar de Belgische regering zegt dat de toekomst van de kinderen ook belangrijk is. Een enorm drijvend restaurant in Hongkong is kopie ondergegaan. De beroemde toeristische trekpleister was onder meer te zien in een James Bond film en de film Contagion. Maar de laatste jaren liepen niet meer zo best. De heftent werd daarom over zee naar een andere locatie gesleept, maar is onderweg dus gezonken. Een van de kinderen van Elon Musk wil niet langer zo bekend staan. Vivian Musk heeft een aanvraag gedaan bij de rechter om een geslachtsverandering officieel te maken. En heeft er meteen een verzoekje bij gedaan. Ze wil ook een andere achternaam omdat ze niets meer te maken wil hebben met, met haar biologische vader. En wie deze dagen op het strand ligt te vertoeven of in de buurt van een meeuwennest woont... heeft het waarschijnlijk al gemerkt. De vogels hebben even helemaal de pik op je komt doordat ze kuikens hebben om mensen weg te jagen, maken ze een hoop lawaai en zetten ze nog een ander geheim wapen in, zegt deze deskundige. Ze kunnen de, de, de roepet en de poepet gebruiken, dus ze kunnen ook als een stelbommenwerper... Af en toe iets naar beneden laten komen vallen. En dat kunnen ze zeer gericht doen, kan ik je vertellen. Ze zijn in staat om een open autoraampje zeg maar, naar binnen te schijten. En uh, ze maken van die snoepvluchten. 9 of 10 keer houden ze tijdig in, maar je voelt wel de wind door je haar. Ja, het is nog even zes weken door de zure appel heen bijten, want dan vliegen de jonge vogels uit. Het weer op deze langste dag van het jaar is er genoeg te genieten van de zon. In het zuiden zijn er wel wat meer wolken. Het is een graad of 22. Morgen meer zon en 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even van de Hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file. En 241 Woerden richting Schagen bij je Hoogwoud 2 kilometer file. En 302 Kootwijk richting Lelystad bij de N305 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort, een zomerheers is de zomer van ZFM met, met nu jouw keuze ZFM.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 For running free, you know. She can't blame me.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 Ik ben toevallig staan. Ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur om heel de knieën dat je nooit meer uit mijn buurt bent zo gaan, want als je mij alleen al aanraakt, hoor ik engelengezang. Het is bijna religieus, hoe weet ik God, naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij?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 Toen ik in lichte laaien kwam te staan, zo stond ik daar volledig in de gloria. Al maar een enkel voor me verscheen, zijn gul opende en een in mijn ogen begon te bevorderen. Ja, precies, alsof er een enkel in je oog mist. En waar ik kort geleden nog proef, om een heel klein beetje liefde. Let me see it And Bates and leave be it And Bates leave it I'm going to see And make that kiddo see And Merci. It's such a situation, I just need contemplation over. So systematic. It's just that I'm an addict for your love. Yeah. Mm -hmm. I'm the only one that holds you. Mm -hmm. I never ever should have told you you're my only girl. Never should have told you. I'm the only one that holds oh, you. No, I Never ever should have told you you're my only girl Just think how long I've known you, it's wrong for me to own you Lock and key, lock and key It's really not confusing, I'm just a young illusion Can't you see it, wait that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 Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de cram Ja die, laat zien, hoe en Oh die, shit ouwe Dat is de meeste niet Maar goed, ik zie je binnen Is goed, terwijl ik vast bitter Kijk ons nou, we zijn weer terug bijna. We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waarom Zij is afgeknapt Kijk ons nou, we zijn weer terug bijna. Wat mooiste meisje van de is bij een ander maar tussen ons is er iets veranderd hey. Hey, hey, hey, hey, hey. Tussen ons is er iets veranderd Hey vriend, schrijf me niet een tikkie aan Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaag ja, je heb je lijk, maar Dit is het mooiste wat er is Hey maar heb jij nou het nummer van die blonde herfix? Nog niet Nog niet? Maar we die shit, ouwe, dat doet de ja. meeste niet Maar goed, ik ga weer naar binnen vlieg Is goed, dan haal ik weer 20 weer, weer. Kijk ons na, we zijn weer terug bij jou We lijken wel weer als jaar Nu snap ik waarom dus zij is afgeknapt Kijk ons na, we zijn weer terug bij jou Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets te doen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Maar tussen ons is niets te raden. Hey. We zijn nog steeds gewoon hetzelfde hey. en we gaan verder op een nieuwe reis. Tussen ons is niets te raden. Kijk ons na, nou. we zijn weer terug bij half. We lijken wel weer achttien jaar, nu snap ik waardoor zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn weer terug bij haar. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd, eh. Jouw keuze ZFM.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 Mijn dag gegeven, dit et fini, le jour de chance. Hier op hier, parrain, chacun, le chemin. En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook niet.